Hoofdstuk 10 Het mysterie van de ziel Dit hoofdstuk bevat twee paragrafen. 1. Om tot een juist begrip door te dringen van alles wat in de Uranus zevenkring tot ontwikkeling komt, is het voor alle studerenden van belang het mysterie van de ziel zoals het door de orde van het rozenkruis geschouwd wordt... enigermate uiteen te zetten. De aard van de ziel en haar roeping... moeten geheel en al door de leerling worden verstaan... en in zijn leven opnieuw volledig erkenning vinden... alvorens hij de ziel van de hemelse mens kan begroeten. Uit de mededelingen der gewijde boeken zal iedere student het drievoudige begrip geest, ziel en lichaam bekend zijn. Hij dient echter in te zien dat deze drievoudige aanduiding slechts toepasselijk is op de mens zoals hij behoort te zijn. Bij de dialectische mens, de mens in zijn huidige staat, is van een onsterfelijke ziel... En dus van een werkelijke geestbinding geen sprake meer. Het is juist om tot herstel van de werkelijke menselijke staat te geraken. dat de verlossingsmysteriën van het levende christendom aan de mensheid zijn geschonken. Eerst wanneer de drie eenheid, geest, ziel en lichaam. langs de weg van de fundamentele omkering elementair hersteld is... kan de arbeid van de eerste zeven kring tot ontwikkeling komen. De aandachtige lezer zal dit bij het bestuderen van hetgeen volgt... wel in gedachten willen houden. De drie genoemde aanzichten van de mens vloeien in één... maar zijn nog dan scherp van elkaar te onderscheiden. Wanneer men zich op de lichaamsgestalte bezint als sleutel tot het menselijke wezen, ontdekt men dat deze door alle tijden heen als een zevenvoudige manifestatie wordt aangeduid. Men onderscheidt het grofstoffelijke aanzicht dat in stand wordt gehouden door etherkrachten, dat bewogen wordt door de dynamiek van de aurische sfeer, ...en geleid wordt door het denken. Alsmede door een drievoudig bewustzijnsbeginsel... ...een drievoudig brandpunt van het ego in de lichaamsgestalte. Het drievoudige brandpunt, het denken, de aurische krachten... ...de levenskrachten der eters en de stoffelijke gedaante... ...vormen tezamen de lichaamsgestalte. De geest en de ziel zijn scherp van deze zevenvoudig samengestelde lichaamsgestalten te onderscheiden. Voorts is er een levensfluïde, een groot levensbeginsel, dat de zevenvoudige lichaamsgestalten samenbindt. Het denken controleert. Het aurische wezen binnen bepaalde grenzen houdt de levenskrachten der natuur, die door middel van de eters tot de mens komen, binnen een zekere vibratieschaal geschikt maakt voor het lichaam en de stoffelijke gedaante een zekere mate van gezondheid deelachtig doet worden. Dit levensbeginsel is derhalve de controlerende en in evenwicht houdende substantie van de menselijke manifestatie. Het bezielt en beperkt geheel in overeenstemming met de kwaliteiten en mogelijkheden van de betrokken mens. Dat levensbeginsel, dat zich in al zijn aanzichten doet kennen als licht, is geen vibrerende krachtwolk zonder meer. Doch het bewijst zich als een eigen lichtend leven, als een intelligente, bewuste ziel of zielengestalte. Alle suggesties van de geest worden, alvorens ze in de lichaamsgestalte openbaar worden... en tot werkzaamheid komen, door deze zielengestalte getransformeerd. Wanneer deze zielengestalte, dat controlerende, evenwichthoudende... en eventueel beperkende fluide des levens, niet aanwezig zou zijn zou in de tegenwoordige staat van het menselijke leven... slechts één suggestie van de geest... al onmiddellijk de lichaamsgestalte totaal opbreken en vernietigen. Alle remmen zouden wegvallen... en de lichaamsgestalte zou opbranden... binnen zeer korte tijd onder de hevige geestelijke aanrakingen. Al dus is dit levensbeginsel, de ziel, een zegen te noemen, doch tegelijkertijd een straf. Want de mens kan op het roepen van de geest slechts reageren, naarmate de kwaliteit van het levensbeginsel hem daartoe in staat stelt. Zodra blijkt dat de mens krachtend zijn wezen op het geestelijke roepen van binnenuit niet kan reageren, komt hij voor de noodzaak te staan zijn wezen te regenereren en wegen te bewandelen waardoor de ziel kan worden verlost en de obstakels op het pad kunnen worden opgeruimd. De zielengestalte als medium tussen geest en lichaamsgestalte wordt in alle heilige taal aangeduid als de ziel, die het lichaam bezielt, en die op haar beurt door de geest ontstoken wordt. De ziel is de lichtende verklaarde van de onzichtbare geest. Nadert men haar in haar grofstoffelijke aanzicht, dan spreekt men van het bloed. Ziet men de ziel in binding met de eterkrachten, dan spreekt men van het zenuwfluïde. Wordt de ziel begrepen naar haar werkzaamheid met de aurische krachten... dan getuigt men van de aurische lichtradiaties. De ziel in samenhang met het denken... dan spreekt men van denkstof. En wanneer tenslotte de leerling de ontmoeting van de ziel... en de brandpunten van de geest gadeslaat... dan is er sprake van het spinale geestvuur. Al die onderscheidingen van de ziel, het grote levensbeginsel... dat de lichaamsgestalte geheel doordringt... worden in het spraakgebruik populair tezamengebonden als het bloed. Wanneer de esoterische mysticus die in deze dingen is ingeleid... spreekt van het bloed dan denkt hij aan dit wonderbaarlijke en geïndividualiseerde levensbeginsel. Aan het medium tussen geest en openbaring, waarvan Goethe getuigde met dat bekende woord het bloed is een zeer bijzonder sap. De ziel, medium tussen geest en persoonlijkheid, zit de meeste mensen van de aardse natuur hevig in de weg. De zielenkwaliteit van het gros der tegenwoordige mensheid... is een vreselijke rem... in plaats van een kanalisator van geestelijke impulsen. De student kan alle aanduidingen en raadgevingen... die door de broederschap in dit boek verwerkt zijn... slechts verstaan naar de mate van zijn zielenkwaliteit. De zielenkwaliteit beheerst immers de gehele persoonlijkheid. Zolang een bepaald gegeven boven het bevattingsvermogen van de ziel gelegen is, kan de leerling het onmogelijk begrijpen. De individualisatie van de ziel, als een zegen bedoeld, is voor de mens tot een gevangenis geworden. Daarom zijn de mensen vreemdelingen voor elkaar... Daarom getuigt het Johannes-Evangelie, het licht schijnt in de duisternis. Doch de duisternis heeft het niet begrepen. De zielen van de mensen zijn geschonden, vervuild en verzonken. Ze moeten worden gered, opdat de zielen weer juiste media zullen worden voor de geest. Zielenredding is geen zaak van hoera met met korpsen en handgeklap, doch een geweldig proces van diep ingrijpende aard. Dit grootse reddingswerk dient te geschieden door een reddende kracht en intelligente samenwerking met die kracht. De reddende kracht ontleent de leerling aan de Christus-hierarchie en de intelligente samenwerking ontstaat als hij van zijn kant zijn ziel niet verder denatureert, doch alles doet om zijn zielenvermogens en zielenkwaliteit te verbeteren. De leerling moet een nieuwe, niet-dialectische, toegepaste psychologie gaan beoefenen. Slaagt hij daarin op de wijze die in de processen van de eerste zevenkring zijn aangegeven, dan zal hij in de Uranus zevenkring eveneens de hemelse ziel realiseren.